De oud van SE Fireworks wil dat de zaak rond de vuurwerkramp in Enschede en verdringing op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld Polen of Roemenen. De Poolse ambassadeur reageerde direct afwijzend. Tien ambassadeurs van landen in Midden- en Oost-Europa hebben nu een gezamenlijke brief opgesteld... die morgen naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer wordt gestuurd. Eerder nam ook de Europese Commissie afstand van het PVV-meldpunt. Tijdens de Veluwe-meertocht van gisteren zijn twee schaatsers zwaar gewond geraakt...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 TV zet adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groot op zaterdag. In de Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne.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 het ja, nee, valt helemaal niet op hè nee <laughs> Maar die gaat trouwen. Hij ja! gaat trouwen Ja ja ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval De, de, de, de scooter me niet meer uh, Op een bij elkaar te laten staan Dan kunnen we dat samen op de scooter gaan natuurlijk Ja heel slim Ja, ja. ja en de bora die zegt van ik wil trouwen Een gouden trouwjurk, maar koetsen en paarden en een baby <laughs> Een baby? Ja ook dat nog Zo dat moet je, je nagaan ja. wat er dan uitkomt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 Ja, in het programma, daar gaat, uh, Van den Heuven, die gaat op uh, acht, acht leveringen, uh, wordt het uitgezonden, op jacht op, op, op, op oplichters en normale bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs weer die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen, die burgers weer af te boeien. Dus uh, okay. ja, en, daar komt een heel spannend uh, programma ja, ja, op. Ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan, uh, ja, André Reu, die is weer uit balans, hè?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 Goed, ja, jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan. En uiteraard, de uit, uit, uit, luisteraars thuis, uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer zonnig mag worden. Dat er we weer uh, heel veel toeristen komen, naar Zandvoort. En dat we weer lekker in de zon kunnen liggen. Nou, top. Henry, dankjewel. en Een heel fijn weekend, hè? En jullie ook een heel fijn weekend. Graag de volgende week weer. Hè? Hoi. Hoi, Toi. You know, I was wondering, you know, if you keep on, because the forest has got a lot of power, it makes me feel like that. it, it makes me feel like that.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 Oh, okay. Amsterdam. Het wordt oh, het Amsterdam Live heet het. En dit, de tweede show zal uh, dit keer plaatsvinden op vrijdag 2 maart 2012 natuurlijk. En uh, ja het schijnt best wel een uh, opkomend evenement te zijn waar okay. heel veel mensen heen gaan. Vorige keer stond Walter Kroes, uh, uh, Danny de Munk en nog uh, vele anderen. En uh, deze show zullen optreden in Amsterdam Live. Danny de Munk, Harry Slinger, Django Wagner...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 Vindt dus plaats op 2 maart 2012, avond in 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro ga Lekker is nou, ons leuk om, uh, om even Sasje Browser te draaien. Ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's langs geweest. Ja. Daarom Sasje en naar single: jij bent de liefde van mijn leven.